Was met het NOS-journaal. Enkele honderden demonstranten van Extinction Rebellion... hebben de A12 ten zuiden van Utrecht geblokkeerd. De politie probeerde de betogers tegen te houden... maar toch wist een deel de snelweg op te komen in de buurt van knooppunt Oudenrijn. Het verkeer rond Utrecht staat vast. De gemeente had een andere locatie aangewezen voor het protest... maar demonstranten vonden dat de impact daar niet groot genoeg zou zijn. Het protest op de A12 is gericht tegen subsidies op fossiele brandstoffen. De Iraanse delegatie heeft opnieuw gesprekken gevoerd met Pakistanse bemiddelaars over de oorlog in het Midden-Oosten. Over de inhoud is niets bekendgemaakt. Iran wil nu niet rechtstreeks met de VS praten, maar alleen via Pakistan. Volgens een Pakistanse woordvoerder is er ook geen gesprek met de VS gepland. Maar er rijst vandaag wel een Amerikaanse delegatie naar Islamabad. Het is onrustig op een aantal plekken in Mali. Al enkele uren zijn er berichten over schietpartijen, onder meer bij het vliegveld van de hoofdstad Bamako. Wat er aan de hand is, is onduidelijk. Het leger van Mali zegt dat terroristische groepen aanvallen hebben uitgevoerd. Inwoners melden dat er met zware wapens en automatische geweren wordt geschoten. In Mali zijn terreurgroepen actief die nauwe banden hebben met al Qaeda. Langs een provinciale weg bij het dorp Heinenoord in Zuid-Holland is vanochtend een lijnbus in de sloot terechtgekomen. De chauffeur was onwel geworden achter het stuur. De vrouw was bewusteloos toen agenten haar vonden. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, haar toestand is onbekend. Er zaten geen passagiers in de bus die zwaar beschadigd raakten.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 wat vroeger werd uitgezonden tussen 1972 en 1974. Het is citroentje met suiker. Het werd maandelijks uitgezonden door de Caro, geschreven door de Ellie Asser... met het eerste seizoen muziek van Joop Stokkermans... en in het tweede seizoen muziek van Joop Stokermans en Ruud Bos. En de regie lag in handen van Bram van Erkel... die na drie afleveringen wegens tegenval van Succes werd vervangen door John van der Rest... die op zijn beurt halverwege de tweede serie weer werd vervangen door Bob Gozens, De serie speelde in een Amsterdams café met de naam De Kip met Gouden Eieren. Het diende als opvolger van Het Schaap met de Vijf Poten. En dan hoort u nu een paar stukjes muziek van De Jongemaart. Samen nu met Elsje en Piet Reumer met Daar Breng Je. Ze zijn nou groot mee. Luistert u maar. Wie heeft geen medelijn met die autohandelaar die zijn oudste jongens zich hondpotte als een verstokte de laar. En met moed wil de productie stoppen. De vader zwaar geteisterd en geslagen uit het lood. Klaagt luid tot wie maar horen wil zijn financiële nood. Je eigen kind, je eigen bloed, daar schaam je je toch voor dood. Daar heb je ze nou voor opgevoed. Daar breng je ze nou voor groot. Je je eigen bloed, daar schaal je je toch voor dood. Waar heb je ze nou voor opgevoed. Daar breng je ze nou voor groot. Papi, ik wil wat koop, ik heb geen geld, wat moet ik doen? Met, met, met, met, met, met, met, met. Met het drama van die arts uit Groningen, die volledig in elkaar klapte. Toen ik kwam in zijn vriendin der woning en haar met zijn eigen zoon betrapte, dan voelde je als vader toch een grote idioot. Daar zit je eigen kind met jouw maîtresse op zijn schoot. Je ja, hebt eigenlijk niet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 De plant, die zijn buit weer net had opgeladen. Toen een stem weer klonk, jij bent maar een stand Het was een dochter die hem had verraaien. Die deed iets zogenaamd om hem te redden uit een goot. Maar papi zong verbitterd samen met zijn celgenoot. Je eigen kind, je eigen bloed, dat is. Opgevoed, daar breng je ze nou voor groot Je eigen kind, je eigen bloed Dan schaam je het toch voor dood Daar heb je ze nou voor opgevoed daar breng je ze nou voor groot Papi, ik moet een plakken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 ben je nou voor Ze zeggen als jij de wereld wil hervormen Ze zeggen, je kan de hemel niet bestormen Maar het is toch te proberen, maar het is toch te proberen Nee, je ja kan je krijgen Je mag niet hardop grommen, ze willen dat je alles schikt Maar dan moet wat op een beetje komen die trouwens een keer niet pikt Kameraad, blijf paraat, laten we zorgen dat het beter gaat Ze zeggen, als jij wil overgaan tot daden, Dan kom je nergens met je heilig vuur Ze zeggen, je redt het nooit met barricade te proberen, maar het is toch te proberen. Nee, je ja, kan je krijgen Je snapt niet dat zo'n tijger de dieren termer vreest. Wat hoeft maar even zijn poot te heffen en de man is er meteen een meteen feest. Zeg niet nee, maar doe mee met de actie van het comité. Ah. Ze zeggen als jij zo arm bent als de nee, moet jij gewoon berust in je los. Ze zeggen: je kan de schepping niet vragen. Doet er lachmogelig over gaan, inderdaad, kameraad. Kunt je iedereen helemaal goed verstaat. Ze zeggen als jij je ziel niet wil verkopen, dan word je op den duur een donkvisjeot. Ze zeggen je kan je noodlot niet oplopen, maar het is toch te proberen, maar het is toch te proberen, maar het is toch te proberen, maar het is toch te proberen, maar het is toch te proberen, maar het is toch te proberen. Amsterdam kreeg een vrouw een telegram Liefje tot mijn grote spijt Cirkel ik al zeven dagen om ons huis heen met de wagen Maar ik raak hem in geen jaren kwijt Amsterdam, Amsterdam Al mankeert er hier en daar wel wat Het maakt voor mij geen verschil Je kan zeggen wat je wil Het blijft een gezellige stad op de walletjes riep een onderwereldtyp, woedend met een vuurrood hoofd. Ik ontdek dat ik zo even voor het eerst van mijn leven door een buitenman ben beroofd. Amsterdam, Amsterdam, ook al gooien ze je schoonheid plat. Het maakt voor mij geen verschil, je kan zeggen wat je wil. Van het gasthuis is bekend, dat een ernstige patiënt, door kreeg die kinder niet meer bij. Tot de een kwam redden met we hebben wel geen bedden, maar de vond de mooie staanplaats vrij. Amsterdam, Amsterdam, al wordt nog zo vaak je naam beklaagd. Maak voor mij geen verschil, je kunt zeggen wat je wilt. Zij toen iemand hem vroeg, waarom niet zo wanzinnig zo? Ik ben er echt niet van bezeten, maar ik drink om te vergeten. Al in die want de mijne doet zo gierig en behandelt me zo gierig dat ik niks om uit te trekken programma moet ik zeggen. Citroentje met suiker. Dat was Leen Jongwaerts, Lex Goudsmit als laatste... en Piet Reumer met Amsterdam. En daarvoor hoorde je ze met... de Nee heb je, ja kun je krijgen. En de volgende artiest... is geboren als Rudolf Weibrand Kesselaar. Geboren in Alkmaar op 19 december 1934. En overleden in Bremen op 7 juli 2006. Was een entertainer, zanger, showmaster, filmproducent en acteur... En hij begon zijn carrière in Nederland bij de radio en televisie... en werkte vervolgens bij Duitse zenders. Hij werd in Duitsland... Duitsland werd hij uiterst populair. Een uiterst populaire tv-persoonlijkheid met spelshows en andere formaten. Formatsen, zoals ze dat zo mooi noemen. Hij woonde sinds 1974 in Zieken, een plaats ten zuiden van Bremen. We hebben het over niemand minder dan uh, Rudy Karel. Dat was zijn artiestenaam. En u hoort hem met drie stukjes muziek. We beginnen met een plaat uit 1960... En daar blijven we ook bij. Het zijn drie plaatjes uit 1960. Als eerste hoort u Rudy Karel met Als Nederland zou liggen in Afrika. En ik kan het niet. En uh, wat een geluk. Ik zou zeggen, luister en geniet mee met Rudy Karel. Als Nederland zou liggen in het donkere Afrika... Dan zouden we nu snakken naar een buitje... Dan lagen we de hele dag te pakken in de zon en niemand droeg een regenjas of truitje. De Veluwe zou een woestijn vol leven en vol tijgers zijn en op het stille strand stoeiden de apen in het zout. Het klinkt misschien wat idioot, maar was dit Afrika dan zat u hier nu bloot. Als Nederland zou liggen in de buurt van de Noordpool zou het nu zo'n 40 graden vriezen Dan dronk u straks geen koffie Maar een liter levertraan En door de kou zat iedereen te niezen Dan ging u in een berenvacht In Zandvoort op de walvisjacht U had een huis gebouwd van een Koelcel ijspaleis Maar echt gevestigd ben je nooit Want je bent dakloos Als het zomerzee dooit. Holland ligt al even aan de rand van de Noordzee En daar zal het van altijd blijven liggen Met af en toe een buitje en zo af en toe een ruil Met bloembollen, met koeien en met biggen Er is hier nooit wat aan de hand, het is alleen een kikkerland Daar leven we tevreden vanaf de wieg tot Awee. We zijn een stipje op de kaart die stip die Holland heet, blijft ongevenaard. Die stip die Holland heet, is mij het meeste waard Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet Maar ik zou het zo graag willen doen Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet Al kreeg ik een miljoen in mijn dromen sta ik in Rome met een krans en met een plak Maar ik ben net zo atletisch als een wandelende taak Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet Ik word nooit, nooit, nooit een kampioen Ik zou zo graag eens rennen om die één minuut één tiende Of vechten met een echte Spaanse stier, oh nee! Ik wou dat ik de gele of de groene trui verdiende Wat had ik dan een geld en een plezier? Ik zou zo graag eens quizzen om een kwartje per seconde Wat nemen van je neemt er wat van mee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 in mijn dromen stak ik in Rome met een kransen, met een plak. Maar ik ben net zo atletisch als een wandelende taak. Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Ik word nooit, nooit, nooit een kampioen. Ik zou zo graag een keer aan een raket willen gaan zitten en reizen naar de maan als eerste man. Ik zou zo graag het einde van de aarde gaan voorspellen en wachten op de top van de Mont Blanc. Ik zou zo graag een Kruciev of Lumumba willen bellen en hardop zeggen wat ik van ze dacht. Ik zou ze bij de Uno wel zoveel willen vertellen, al heb ik echt de wijsheid niet in pacht. Ik heb zo'n innerlijke drang, maar ik durf het niet. Ik ben zo bang. Ik durf het niet, ik durf het niet, ik durf het niet, maar ik zou het zo graag willen doen. Ik durf het niet, ik durf het niet, ik durf het niet, al kreeg ik een miljoen En de Russen en de Yankees hebben alle twee een bom En ik zou ze willen zeggen stop ze weg, doe niet zo stom Maar ik durf het niet, ik durf het niet, ik durf het niet, het blijft allemaal een visioen Ik had zo graag een striptease dan zal rest in dit programma dat leek me nou eens echt origineel Ik zou zo graag voor iedereen reclame willen maken Dat was me toch een stunt, sensationeel Ik ken nog zoveel liedjes die u echt nog nooit gehoord heeft Die hebben niks te maken met cultuur Ik ken nog zoveel moppen die u ook nog nooit gehoord heeft Alleen ze komen nooit door de censuur Want maak ik één pikante mop dan draait u dadelijk aan de knoop ik mag het niet, ik mag het niet, ik mag het niet maar ik zou het zo graag willen doen ik mag het niet, ik mag het niet, ik mag het niet dat kost me een miljoen daarom houden we het feintjes, want maak eventjes tam tam en de halve tweede kamer spreekt er morgen schande van ik mag het niet, ik mag het niet, ik mag het niet dus ik hou vanavond mijn fatsoen maar ik zou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 Alleen maar het vertrouwen dus schat ik hou van jou. Het hart en diep, ik heb je lief en het oude blijft vertrouwen. Ik ben het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook?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 Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En de volgende artiest is Heiman Scholte. Artiestennaam Bob Scholte. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En al daar overleden op 3 november 1983. Was een Joods-Nederlandse zanger. En hij was de zoon van Barend Scholte en Grietje Borstel. En hij trouwde in 1921 met Marta Bonnekendam Die in 1945 werd omgebracht naar bij Ludwig Lust... En vanaf 17 januari 1950 was Cornelia Diana van Asperen zijn echtgenote, zijn echtgenote... tot haar overlijden in 1975. En Bob Scholten werd ontdekt door Jules Monash... die hem in contact bracht met Bram Gottschalk. En na zijn lagere schooltijd werd besloten... dat Scholten voorzanger zou worden in een synagoge. En hij heeft om deze reden enige tijd les gevolgd op het Joodse seminarium. Maar hij is nooit voorzanger geworden. Zijn eigenlijke aan begon toen hij in 1916 van Napte Lamar... een kinderrol aangeboden kreeg in de operette De Marskramer. En als kleinkind heeft hij vele optredens gedaan in het Tiptop Theater. Dat was in de Jodenbreestraat. En de rest is geschiedenis. We gaan terug in de tijd, naar 1933. U hoort nu Bob Scholte met de koekoedans. Luister maar, de koekoedans. Laurel en Harvey, die Ieder wordt een stapel van die mobbelen in je kop voor. I'm Cuckoo, and you're Cuckoo, en ieder doet dans die die dan Je wordt niet moe, dus een Cuckoo, patralalalalalala. Alle mensen worden wild, how do you do Cuckoo? Als je maar zingt in harmonie, staat op de melodie. Text die komt er niet zo van, als je maar lekker meezingen kan. Dus I'm Cuckoo, and you're Cuckoo, de soldaten, troffen een bittere land In kazernes op de heide, hoort zelfs in cachot Waar is de kok, waar blijft de kok, soldatenconcert, een brood op de smert, een korel, twijft de dal tralalalalala. Wil je niet op, dan blijf je maar liggen, moet je maar zien, wat komt, komt de sergeant zonder, pardon, je op de bom. Hé hey, kok, waar zit de kok, wat is de verkwats, waar blijft onze rat, zeg kom maar dat ik heb wappen zand, tralalalalala. Stan Laurel en Hardy, wat hebben jullie gedaan? Het is een nieuwe ziekte, heel de wereld blijft eraan. Daar gaat hij weer zo op en neer, van de en draadje van kop. Een mens vergeet zijn zorg en leed van tra -la, -la, -la, -la, la. Als de jongen komt, fluit hij zijn lied erbij. De kruidenier, poerieer, barbeer het je tot razernij. Nog één keer, daar gaat hij weer. Al haat je de mop, je graft er op. Voor I'm cuckoo, and your cuckoo, for tralalalat. Laar. We leven de tijd van de leer.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 Was ik een raar geval, mijn vader strok zich lang, de psychiaat verkwam. Ik had een koeiencomplex, zoals hij zei, ga maar naar Anders, naar de kinderboerderij. Ik heb welke dag geleerd, ben toen geëmigreerd, naar Texas in de Stees. Ik woon er jaren reeds, tussen de koeien vrij en onderweefd. I'm sorry, baby. Ik droom elke nacht, ik ben een stier En geloof u mij, daar zit me ook nog weer. Was zo knauw, maar de kamer was op schoenen. Stromend water was er wel van de eerste zeven dagen. Zicht was dat. Maar wees toe, je met die dieren gaat er altijd eentje plat. Ja, zo hoor dat zij hem kennen: zijn de regels van het spel. Het is gewoon een beetje wennen, slechts een lik die wordt onwel. En maar die stier, die keek zo raar. Sta het leek. Hebben wij dat goed geweten? Ach, u het zeker. Ja, dat waren Soenie en Rijk de Gooien, Soen Jordaan, wel te verstaan en rijk te gooien met Costa Brava. En daarvoor hoorde u ze samen met uh, 7000 koeien. En ook hoor je nog uh, Bob Scholte met de koekoedans uit 1933. En de volgende artiest is een dame Cornelia Elisabeth van Gorp. En u kent de waarschijnlijk kende haar onder de naam Corrie van Gorp. Geboren in Rotterdam op 30 juni 1942. En al overleden op 22 november 2020. Als een Nederlandse actrice en zangeres. En Corrie van Gorp was de dochter van Piet van Gorp... die deel uitmaakte van de accordeon, uh, accordeontrio The Three Jacksons. Haar moeder was Hendrika Pietermella Koopmans... zus van Jackson-lid Piet Koopmans. En uh, Van Gorp kwam in 1958 als danseres bij het Amsterdamse Ballet... en drie jaar later het Nationaal Ballet. Ze dus kreeg in 1969 een rolletje in het door Wim Sonneveld geproduceerde musical... De Kleine Parade... En ze werd begin jaren 70 landen bekend toen ze samen met Willem Nijholt optrad in twee theatershows van Sonneveld. En in 1975 speelde Van Gorp een van de hoofdrollen in de musical, een caribaal als jij en ik. Dat was van uh, Freek de Jonge en Bram Vermeulen. En hetzelfde jaar was ze voor het eerst te zien in de revue van André van Duin. En daar ken ik haar dan van. U hoort er nu Corrie van Gorp, drie stukjes muziek. Onder andere O'Karel, een Hollandse boerenmeid. En eerst hoort u nu Corrie van Gorp met De Ware Man. Kijk een vent, corpulent, met een gaatje in zijn hemd. wacht aan mij, mag ik mee? nederleggen aan u zij? eigen seks. Ben beslist feminist Als u dat misschien niet wist Met sigaar ben ik klaar Of ik niet heel intelligent met een heer kan converseren, Hoe je spruitjes moet serveren, of ik daar te stom voor ben. Of een man maar alles kan Ook een vrouw wil profiaan Nu zijn wij nog tussenmiel Van zijn eigen seksspieleld Leuke blink, kijk wat link, ik hem om de tafel drink. Ben ik bang, aan de gang, lekker is een vinger lang. Maak gebruik van de kruik en blijf baas in eigen buik. Tot verdriet, drie, zo zie, gewoon to be or not to be. Niet als baby op zijn knie, wij zijn bier als troep tot dier. Maar nu... Zorgen voor het eten, ook oh, dat was ik haast vergeten Want mijn man die komt zo thuis Of een man maar alles kan Ook een vrouw wil boven Jan Nu zijn wij nog de slemiel Van ons eigen seksfeel Of een man maar alles kan ook een vrouw wil komen jou. We zijn een Hollandse, Hollandse, Hollandse. Ik heb een kont van je rouw in bijt Ik ben een holstel, holstel Stukjes muziek hoor u van Corrie van Gorp als laatste ook Karel... en daarvoor hoor u een Hollandse boerenmeid. Zie je van Zandvoort, lokale oproep uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is een man, Hendrik Albertus, roepnaam Henk Elsing, geboren in Enschede op 20 april 1936 en overleden in Amersfoort op 24 februari 2017. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en schrijver. En hij begon in zijn kinderjaren met het maken van revues. En aanvankelijk volgde hij een opleiding tot uh, lithograaf. Maar omdat het artiestenvak hem aantrok, deed hij mee aan een uh, talentenjacht. En toen hij de eerste prijs won bij regionale talentenjacht... merkte komiek Frans vrolijk hem op en kreeg hij zijn eerste kans. In 1956 trad hij op bij uh, Tom Manders in de revuecafé uh, saint germain des prés Daarna werkte hij mee aan televisieprogramma's als uh, Capriolen, Schertsboek en... Ad Ladin en de Wonderlamp. In het begin van de jaren 60 deed hij ook twee seizoenen mee. In het ABC-cabaret van Wim Kan en Corrie Fonk... En u hoort hem nu, Henk Elsink, met de Ben geboren in april. Heel toepasselijk, want we zitten in april. Ik ben geboren in april, ik ben actief, ik heb een bil. Ik wist het zelf ook niet, maar het stond in de sterren. Ik ben geboren onder brand, ik weet zelf ook niet hoe dat kwam. Maar ik heb een hart van goud, zeggen de sterren. Ik heb geen geld en ligt steeds krom voor de pianohuur. Maar één troost heb ik toch, ik ben geboren om zeven uur Munster ster heet deftig Arias, zeg niet dat het laar is Want driftig ben ik zeggende ster Ik zing geen chanson, mijn stem met pavon, het is waar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 tralala, tralala, tralala, tralala, tralala la, la, la, la, la, In rijen van vier staan ze bij de portier voor een paljas op per bier Tralala, tralala, tralala, tralala la, la, la, la, Ik zie mezelf als musketeer, schermen in een film Ik hoor mezelf al zeggen, hier is Parel Willem En ik voel me steeds beroemd, maar je zoeger dat is lauw En dat alles doe ik voor jou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 In het Tsjechisch of het Frans, maar heb ik dan nog kans? Van een doon nou zo blauw en ik hou zo van jou. Van Madrid of Paris, van die Bella van die kerk of muur. Van de Rozen die ik stuur, en van die Lorelei. Maar luister toch naar mij. Ik ben geboren in april. Ik ben actief, ik heb een bil. Ik wist het zelf ook niet, maar het stond in de sterren.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 Zandvoort zometeen, FM Jazz hier op de radio Dit is Zandvoort uit Zandvoort op ZFM Zandvoort zometeen, FM Jazz hier op de radio Jazz hier op de radio, Jazz hier op de radio Zandvoort zometeen ZFM. Zang wordt zo meteen, ZFM. Jessie hier op de radio. Jessie hier op de radio. Jessie hier op de radio. Je haren in de wind, en alles wat je vindt, en wie je ook bent, koningin of president, waar wijs klanten een figuur en een hoek papa bent. Iedereen moet mee, of wie wil, ja of nee, al het pleb partij, alles hoort erbij. Om en loof naam met je griep en hernia, niet te vlug, niet te snel, met je pingpong spel, met je loens de blik, naar de vrouw en dun dik, je allerbeste raad en je dronken kameraad. Nou, gaan, met een warme liefdestraan. Met wallet en kabouters en de bom zonder naam. Met het mes op je keel. Met mijn partendeel je vuur en je plan, en de hele rattenplan. Zijn we weg met de vijand en zijn houtje kanon. Met toeters en ballen en een hele grote trom. Met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie. De hoop op de vrede, en dat weet ik al niet wie. Mee, over land en zee, naar de straat waar ik woon, alles het en schoon. Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn topper rook en brein. Naar mijn achterbalkon, daar ligt ze in de zon. dat was Dimitri van Toren met hey, aan. Ik wens u zo met een heel veel plezier met CFM Jazz. De tijd zit er alweer op. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Waaronder deze, een van mijn favorieten van Cornelis Vreeswijk. U hoort hem nu met De Nozem en De Nom. Ik zeg een fijne zondag en tot ziens. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van De Nozem en De Nom. Van De Nozem en De Nom.